Het is 11 uur, materneijhuis met het NMS-journaal. Bij het Indonesische eiland Bali is een vliegtuig in Zee geland. Sommige lokale media melden dat het vliegtuig de landing te vroeg heeft ingezet... waardoor het net voor de landingsbaan in zee terechtkwam en in tweeën brak. Anderen melden dat het toestel van Lion Air in zee terechtkwam... toen het na de landing doorschoot. Alle 172 passagiers en de zeven bemanningsleden... zouden het ongeluk hebben overleefd. Er zou één passagier gewond zijn geraakt. Het toestel van Lion Air kwam uit Bandung op Java. De luchtvaartmaatschappij staat in Europa op een zwarte lijst. Lion Air kwam onlangs in het nieuws vanwege een mega-order bij Airbus. Minister Schippers komt nog voor de zomer met plannen... om de registratie van nieuwe zorgklinieken aan bannen te leggen. Zegt zijn reactie op een initiatief van de Volkskrant. Die is een kliniek voor verslavingszorg begonnen... om aan te tonen hoe gemakkelijk dat is. Drie keer een online formulier invullen... en een kort bezoek aan de Kamer van Koophandel bleek voldoende. De Volkskrant kreeg op die eenvoudige manier ook toestemming om behandelingen te declareren bij zorgverzekeraars. Schipper zegt erover, als iets geen verzekerde zorg is of kwalitatief zegt zorg, dan moet daar niet voor worden betaald. In Cairo is het proces in hoger beroep tegen oud-president Mubarak kort na het begin alweer opgeschort. De voorzitter van de rechtbank zei meteen dat hij zich terugtrekt uit het proces. Hij voelt zich niet op zijn gemak. Meteen daarna brak er volgens verslaggevers tumult uit in de zaal een andere rechtbank moet de zaak nu overnemen. Mubarak wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op honderden betogers... tijdens de Egyptische Revolutie begin 2011. Vorig jaar zomer werd hij veroordeeld tot levenslang... omdat hij de moorden niet had voorkomen. De aanklagers en de verdediging gingen in hoger beroep. Het weer, geregeld zon, misschien een enkele bui en kans op mist. Het wordt 8 tot 15 graden. Vanavond regen. Dit was het NOS Journaal.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 Stap ook over op 4G van KPN voor slechts 35,84 per maand ex-BTW met gratis Nokia Lumia 920. Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com slash zakelijk. KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Hey Frans, je moet nog even zeggen van die app. Wat is daarmee dan? Die kun je downloaden. Ja, en dus? Nou, daarmee kunnen ze steentjes kopen en in de gaten houden... hoeveel steentjes hun vrienden kopen. Dat klinkt goed. Zeg het dan even. Oh ja, download nu de speciale Kikkerbouw-app in de App Store of op Google Play. Daarmee kun je steentjes kopen en steun je dus de strijd tegen kinderkanker. Goed gedaan, Frans. Laat u verrassen tijdens de badkamer-inspiratiedagen... bij Sanidroom van 12 tot en met 14 april. Kijk op sanidroom.nl voor de deelnemende showrooms en kom langs. Sanidroom, de betere badkamer.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we bezuinigen of gaat het geld rollen? Dat kan in de winkels vandaag nog tot een heleboel verwarring leiden. Maar wel staat vast dat er weer hoop is. Want dat is de boodschap van de premier. En of hoop doet leven, dat bespreken we vanmorgen met Anne-Marie Zij is de burgemeester van Almere. Ze is van de VVD en ze is voorzitter van de vereniging gemeente, de VNG. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Joritsma. U bent trouwens ook direct betrokken geweest bij de totstandkoming van het sociaal akkoord, hebben we begrepen. Nou, direct betrokken is wel heel erg. Uh, maar heeft er wel bijgezeten? Bij de... Nee, ook niet. We hebben uh, in een laat stadium, uh, vlak voordat het klaar was, uh, een kort gesprek gehad met uh, uh, kabinetsleden en werkgevers en werknemers. Waarin ons uh, op hoofdlijnen iets verteld is, maar ook maar heel beperkt. En waar wij nog een enkele opmerking hebben kunnen maken. Dat is zo ongeveer onze betrokkenheid. Maar oh, toch, <laughs> toch altijd weer dichter dan wat ja, wij uh, erop uh, hebben gezeten? Ja, dus we uh, ja, dat logisch, want ik heb over. inmiddels gezien dat in het akkoord de VNG veertien keer genoemd wordt. Dat zou duiden op een grote betrokkenheid, maar ik moet, u moet het teleurstellen. Het is maar heel, heel beperkt geweest. Nou, goed, over die kleine, beperkte uh, invloed gaan we het toch een beetje hebben, denk okay. ik. Vandaag ook bij ons aan tafel twee financieel specialisten uit de Tweede Kamer. Eddie van Heem van het CDA, goedemorgen. goedemorgen. En Arnold Merkies van de SP, de Socialistische Partij. Goedemorgen. goedemorgen. En straks gaan we ook nog even bellen met Ton Heerts, de interimvoorzitter van de FNV, want die zit op dit moment bij het FNV-ledenparlement. En u kunt ons natuurlijk ook gewoon volgen... en zien op troskamerbreed.nl en Politiek24. De kranten van de zaterdag. Uh, zo stilaan uh, steeds meer nieuws over de komende kroning. Waaronder uh, in de NSC een handelsblad staat een verhaal over de koning en co, de relatie tussen de premier en de koning. Maar we pikken er een groot interview in de Telegraaf uit, en, en niet met de koning, maar een soort koning, namelijk vvd erelid Hans Wiegel. En hij vertelt over de troonswisseling van Juliana naar Beatrix, dat heeft hij nabij meegemaakt toen als minister van Binnenlandse Zaken. Hij vertelde daar in dat interview dat Juliana van plan was amnestie te verlenen aan een aantal gevangenen, maar na een telefoontje wist, wist Wiegel dat toch te voorkomen en dan ziet maar even. Het blijft altijd wel leuk, die historische vertellingen van hem. Hij kreeg uh, toen een ingeving om dat uh, idee te keren. Majesteit, dat is een fantastisch idee. En dan spuiten we in slagroom op al die taarten nog vele jaren. Dat was zijn alternatief om die amnestie van die gevangenen te voorkomen. Is dat eigenlijk een, uh, een, een goed idee bij een en uh, Wisselingen, uh, mevrouw Joris, maar om iets groots voor het hele land te doen. In plaats dat wij iets voor de koning doen? Nou, ik, laat ik beginnen met te zeggen dat ik de uitspraak nogal ongepast vind. Want volgens ja. mij is het toch weer een beetje kleppen uit uh, datgene wat je als minister met, een, uh, met het staatshoofd wisselt. En ik vind dat je dat zelfs dertig jaar na datum niet behoort te doen. Oh, dus uh, wie, wie, Wiegel die spreekt zijn mond voorbij, bedoelt u dat? Ik vind van wel. Ik ja. ja, vind het jammer. Uh, ik zou, ik, dat, dat moet je niet doen. Uh, want daarmee wordt elk gesprek vervolgens met de volgende staatshoofd belast. Uh, wat gevoerd wordt door een minister, uh, door een premier, uh, zelfs door een Kamerlid. We hebben het natuurlijk ook wel eens meegemaakt dat een enkel Kamerlid iets, iets uit de school klapte. En dat is ontzettend gevaarlijk. Want dat levert beperkingen op aan het gesprek wat je voert met het staatshoofd nadienen. Dat is niet goed. dat ja, is toch ook wel leuk om te weten voor ons. Het is ontzettend leuk om te weten. Daarom heeft hij ook een grote pagina in de krant gekregen, denk ik. Je ja, had het gewoon niet moeten zeggen. Nee, tuurlijk niet. Nee. Nee, want u bent uh, vicepremier geweest hè, in het Tweede Paarse kabinet. En heeft ook veel met uh, koningin te maken gehad. Nou ja, gewoon je hebt dan je, je regelmatige contacten. Ja. Uh, waarin je praat over... Koningin geeft heel veel op werkbezoeken. En dan uh, wordt ja. er van alles besproken over die werkbezoeken. Hartstikke goed. Ja, uh, en, en, daar... En, en daar leer je als minister ook een hoop van. Ja, en daar ga je niks over zeggen. Zeker niet. Nee. Uh, maar zo'n amnestie, is dat, is, is dat nou eigenlijk een idee... of is dat heel erg iets van oud denken? Ik vind het wel een beetje ouderwets, hoor. Uh, dus, uh, ik heb altijd het gevoel iemand heeft een straf verdiend. Die moet er gewoon mooi uitzitten. En al als die er eerder uit eruit mag, dan, uh, dan is dat meestal... omdat er een goede reden is om iemand er eerder uit te laten. Maar om nou alleen, en, vanwege het enkele feit... dat uh, er een nieuwe koning komt, plotseling amnestie te verlenen. in een land waar de straffen toch niet heel extreem... Zijn. Ja. Uh, kijk, als je extreme straf hebt, kan je er iets bij voorstellen. Maar ik, dat vind ik ook niet. Maar wel in een land waar uh, heel veel uh, gevangenissen straks moeten gaan sluiten. Nou ja, volgens mij komt dat omdat ze nu al leeg staan. Uh, dus dus dat dat is het is niet me. nodig om ze nog extra te legen, zal ik maar zeggen. Van nee. nou, ik zou dit niet als een aansporing het... willen zien aan het kabinet... om de plannen uh, voor gevangenissen en TBS-klinieken ongewijzig door te zetten. Want dat is tamelijk dramatisch wat er op het land uh, afkomt. Ik ben onlangs ook bij een, uh, een van de TBS-klinieken geweest bij ons in de regio. Nou, daar uh, is de paniek wel toegeslagen... Uh, maar goed, dat was uw vraag niet. Maar nee, de, de vraag de, is, ik, ambestie, ik vind, is dat een goed idee bij zo'n nou, trouwenswisseling? Ja, op dat punt ben ik het helemaal eens met mevrouw Jortsma, moet ik zeggen. Niet. Ja, en ik vind ook, eerlijk gezegd Our begrijp friends. ik zo'n zo terugblik niet. Nee, Meneer, uh, nee, u, u keurt dit ook af, wat nou, Michiel ik, ja, hierin doet? Je, het, het, waarom in de aanloop naar zo'n prachtige dag, waarvan we hopen dat 30 april dat wordt, waarom uh, breng je dit nu naar buiten? Ik bedoel, laten we daar met z'n allen echt een fantastische dag van maken. Ik verheug oh, me erop. Ja. Marquise? Ja, daar ben ik het helemaal ja. mee eens. Het is ook zo, de koningin die kan zich ook niet verdedigen hiertegen. Dus je weet ook niet zeker uh, hoe dat is gegaan. Nee, nee, dit gaat over standig. koningin Juliana. He? Ja, waarbij het gaat... klopt weet... inderdaad, dat verdedigen inderdaad uh, heel, uh, nou, heel moeilijk is. Maar goed, <laughs> het, toch, het blijft toch een leuk verhaal om maar... die amnestie <laughs> tegen te, te gaan. Maar er was nog iets anders waar Wiegel op attendeert. Wat u als Kamerleden natuurlijk ook wel raakt. Er is nog steeds gedoe over het afleggen van de eten. Er zijn meneer Marquise, in uw partij, een aantal mensen, de SP... die uh, die eet niet willen afleggen, want ze zeggen... dat hebben we al een keer gedaan. Uh, waarom zoveel gezeur erover? En uh, als je dat dan niet wil, dan toch naar die kerk gaan... bij die inhuldiging en die kroning? Uh, nee, zij komen ook niet. Dus, oh, uh, zij uh, zij blijven weg. Uh, zij blijven ook oh, weg, ja. Dat is het beste dat ook is, maar, vindt u? Uh, ik denk dat het wel... Ja, ik, wij vinden dat iedereen dat persoonlijk moet weten. Dus Er is uh, dus geen enkel dictum vanuit... Uh, uh, Partij hierop. Maar het is wel uh, de consequentie, vindt u? Ik zou zelf wel zeggen: van, uh, dan zou ik er ook niet heen gaan, nee. inderdaad. Nee. En mevrouw uh, Joritsma, hoe kijkt u daarnaar? Uh, ik zou zeggen, op het moment als uh, Kamerleden niet gaan, omdat ze de eten niet afleggen, hm. dan is er mooi wat meer ruimte voor gewone burgers. Om daarbij aanwezig te kunnen zijn. Dus ik vind het een beetje raar als je principieel er tegen bent om dan uh, toch te gaan. Maar oh, ja. Ja. Het is dus een keuze. Meneer Van Heijen. bij u in de fractie, iedereen legt de eten af. Hè? Zeker, ja. Ja. ja. En ik vind ook eerlijk gezegd... Ik, je kunt daar enorme staatsrechtelijke verhandelingen over houden. En ik heb die de afgelopen periode van verschillende collega's gehoord. Maar uiteindelijk is het toch, vind ik, een heel, heel mooi gebaar van ook... Ja, hoe zeg je dat? Wederzijds acceptatie, uh, hopen dat dit een, een, een goede nieuwe periode voor de koning gaat worden. Oké, okay. dan nog een andere kwestie, ook weer uit de kranten. Uh, uh, volgens de Telegraaf is er een morrende achterban in uw partij, mevrouw Jorritsma, vanwege het sociaal akkoord. We gaan straks uitvoerig hebben over dat sociaal akkoord, maar dan toch heel even over die achterban. En in het AD treffen we toch een behoorlijk ontevreden uh, minister Schippers ook aan. Zij zegt ook van nou achteraf gezien, of meteen bij voorbaat al had zij veel liever een bredere coalitie gezien. Een die ook zou kunnen rekenen op steun in de Eerste Kamer. Zo'n minister die ontevreden is in dit kabinet, wat zegt dat volgens u? Ja, ik heb het artikel niet gelezen. Ik heb de kop gezien en daar, dat ging alleen over die 3%. procent. Uh, ja. Ja, daar heb ik het gevoel van dat dat past in wat er nu net afgesloten, <laughs> afgesproken is. Dus ik dacht juist dat ze tevreden was over uh, datgene wat er uh, nu gebeurd is. Ze kijkt misschien een beetje terug op uh, het proces van de totstandkoming van het kabinet. Uh, en maar ik is... moet u bekennen dat ik daar al, uh, al voordat het kabinet tot stand kwam... van gezegd had dat het wel een beetje erg snel ging. Ja, een haastformatie met... Uh... Ja. Slechte gevolgen, begrijp ik, als ik u zo hoor. Nou ja, met veel slechte gevolgen. Ik heb, ik heb voordat het kabinet tot stand kwam gezegd... Van, volgens mij doe je de verstandig aan om in een, een na verkiezingen waar volgens mij de kiezers van de VVD hebben gezegd... Van, we willen helemaal niet met de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. En de kiezers van de Partij van de Arbeid hebben gezegd... we willen helemaal niet met de VVD. Om dan in zo'n snel tempo zo'n akkoord tot stand te laten komen... Ja. vond ik toen niet zo'n goed idee. En terugkijken denk ik, nou, <Klacht> misschien moeten we toch eens... En nog eens een keer evalueren, zal ik maar zeggen. Ja, evalueren. En daarmee ook verbreden, zou u denken? Ja, verbreden. De verbreden, verbreden? Weet, ik niet, weet ik niet. Kijk, uh, dan moet je al heel sterk verbreden. Als je het alleen maar doet uh, vanwege de meerderheid in de Eerste Kamer... dan, dan moet je minstens nog twee partijen geloof ik, erbij halen. Uh, ja, dat weet ik ook niet, hoor. Of dat nou zo'n verstandige nee, zet. Maar... De andere kant vind ik nu ook wel weer spannend... dat elke keer over onderwerpen wel onderhandeld moet worden. Wij, wij vinden dat in dit land heel vervelend. In de vorige periode was het natuurlijk ook al zo. Het was er een helemaal minderheidskabinet. Maar ik vind, het maakt volgens mij meer dingen transparant... dan dat uh, ooit het geval is geweest. Omdat, omdat verplicht je met andere partijen moet onderhandelen... dan de coalitiepartijen. Ja, is dat nou op zich zo slecht? Uh, ik vind wel dat dat heel vaak negatief wordt beoordeeld. Ook door de media. Mm. En dat vind ik wel eens jammer. Dan denk ik van, je bent er nog nooit zo dichtbij geweest. Je, weet nog, je hebt nog nooit zoveel geweten no. als journalisten dan no. nu. Ja, je ziet elke keer kan je de processen veel beter zien... Mm. dan wanneer ze in de achterkamertjes, zoals jullie dat altijd nou, noemen... van coalities worden besproken. Nou, maar er zijn toch nog wel heel veel dichte gordijnen. En, ja, maar, het, uh, maar ze, onbekende... gaan meer open. ze gaan ja. meer open, volgens mij dan in een periode van een coalitie... die een, op een ruime meerderheid in beide uh, parlementen kan rekenen. Nou ja, oké. Okay. Wij zouden toch nog wel ietsje meer willen weten. natuurlijk. je wil volgens mij alles weten. Ja, maar dan tot slot nog even over mevrouw Schippers. Ja, die ja. zegt ook die 3%, hè, dat is zo'n uh, heilig getal vanwege Brussel... wat we moeten halen qua uh, tekort. En ze zegt, ja, daar moeten we eens een keer uh, mee, ophebben, uh, mee ophouden. En dat is toch wel een ander bericht... dan wat de premier ook gisteren nog tijdens een persconferentie zei... en bij de presentatie van het sociaal Akkoord. Die bezuinigingsdoelstelling moet wel gehaald worden... al was het maar omdat Brussel dat wil. Ja. ja, ik weet niet hoe ze het precies zegt. Ik ben zelf overigens van mening dat we, uh, oh, Brussel of niet... Uh, heel zuinig moeten zijn op ja. uh, overheidsmiddelen. Uh, en ook moeten zorgen dat we de schulden niet te hoog op laten lopen. Want uh, dat gaat, onze kinderen gaan dat betalen. Uh, dus dat moest maar niet. Ja, is mevrouw Schippers eigenlijk een toekomstig nummer één in de VVD, vindt u? Oh, er zitten heel veel potentiële... Uh, andere mensen, maar de, de realiteit is dat we gewoon een hele goede premier hebben. Uh, waarvan ik niet verwacht dat hij morgen opstapt. Nee, nee, Zij ook niet, hoor? maar iemand als Nelly Kroes of Frits Bolkenstein die tippen haar wel als potentiële opvolger. Dus... Ja, ik vind dat zo leuk. Dat, ik, ik doe aan dat nee. soort spelletjes gewoon helemaal niet mee. Ik hou er al helemaal niet van als mastodont in de partij... Nee. met de vooruids in de blik al van nee. gaan voorspellen hoe wij... ik ben gewoon lid, straks gaan beslissen over een opvolger... Zie. mogelijk die er voorlopig helemaal niet komt. Oké, okay, nou, u bent uh, bij deze nog steeds geen mastodont. Nee, nee, nee, nee, nee zeker nog niet. <lacht> nee, nee, maar ik, goed, kan, ik kan je. u garanderen, dat word ik ook nooit. Nou, nee, ik, ik geloof niet dat uh, de mastodonten dat zelf uitmaken. Dat doen wij daar, geloof ik altijd. En als ik met u erover wil praten, dan ben ik het, ja. Nou ja Oké. Okay. Nou, goed. We praten zo uitgebreid verder. En vooral ook over dat sociaal akkoord. Maar we kijken eerst op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Kijk, we hebben een, afspraak, een volgende afspraak gemaakt. Wij hebben verklaard dat de crisis in 1 januari 2016 voorbij is. Leiderschap, dat is het woord. Gewoon zeggen op welke dag precies die crisis voorbij is. In januari 2016, dat is trouwens een vrijdag. En Bernard Wientjes is geen Gerrit Hiemstra. Het komt echt uit, want het is afgesproken en het staat in het sociaal akkoord. Als we nou als land eens een keer besluiten om die deken van negativisme weg te trekken. Uh, met elkaar te besluiten... Om wel, die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. Nee, u hoort hier niet een autoverkoper, maar het is de premier. Weg die oude bak, gewoon een nieuwe auto kopen. Geld moet rollen, hoop doet leven. En als we afspreken dat de zon schijnt, dan schijnt de zon ook. Het is lente in de polder. En ook wij hebben een opdracht, zo horen we uit Den Haag. Maar ik ben ervan overtuigd dat als u het positief verslaat... dat het ook in de Kamer goed gaat. En ook in de samenleving. Ook u kunt helpen om dat economisch herstel vandaag te laten beginnen. Sommigen vinden dat het hele leven op een misverstand berust. Dat gaat ons wat ver. Maar vaststaat dat het regeerakkoord en al dat geemmer over bezuinigen... in elk geval wel een misverstand is geweest. Een akkoord dat ons gaat helpen op die weg naar boven. Vertrouwensherstel, ook op de korte termijn. Vandaar dat ze met elkaar hebben afgesproken... voorlopig een pas op de plaats te maken met het bezuinigingspakket voor 2014. Samengevat, vanaf nu gaan wij het leven door een oranje bril zien. Nou, waar ik langzamerhand genoeg van heb, is dat gezomber. Zomber is weg, maar op het Binnenhof roept ook dat weer vragen op. Nou, dat betekent met name dat de grote vraag is wat komt voor in de plaats. Het is duidelijk dat werkgevers en werknemers hebben afspraken hebben gemaakt, maar wat betekent dat nou precies? Wat geen gezomber precies betekent, wordt nog uitgebreid besproken in het parlement. En gek genoeg kijkt niet ieder Kamerlid daar enthousiast naar uit. Helaas is het inderdaad nodig om hierover te debatteren. Ik kijk alleen dan naar die hele waslijst, waar je af en toe moedeloos van wordt. Blijft het leuk even de voorzitter van het parlement te horen, zeg maar degene die die waslijst aan onderwerpen in goede banen moet leiden. Weet u voorzitter? Nee, nee, nee, nee mevrouw Leijten, ik, ik, even wachten. Even wachten. Eindigen we niet anders dan opgewekt, want met dit sociaal akkoord is donker licht geworden, voelt regen als droogte en kent leven alleen nog maar hoop. Als het donker wordt is het ook de kunst om het licht te blijven zien. Tros Radio 1. 18 minuten over 11 en u luistert naar troskamer Breed met als gasten de VNG-voorzitter en trouwens ook burgemeester van Almere uh, Annemarie Joritsma van de VVD en de financieel specialist in de Tweede Kamer van het CDA en de Socialistische Partij Eddie van Heijem en Arnold Marquise. Marquise. En daarmee is het 18 minuten over 11 geworden. We gaan eventjes naar het ledenparlement, naar interimvoorzitter Ton Heerts van de FNV. Goedemorgen meneer Heerts. Goedemorgen. U heeft uh, al eerder een rondgang gemaakt langs de leden. Vandaag uh, wordt dus uh, het ledenparlement geraadpleegd om uh, uh, hun uitspraak te doen over het sociaal akkoord, wat u mede heeft afgesloten. U verwacht een ja, neem ik aan? Nou, dat is nu aan het ledenparlement. En vanavond, rond een uur of negen uh, tot tien, uh, zal de federatieraad bijeenkomen. Dus alle voorzitters van bonden om. Uh, tot een voorlopige conclusie te kunnen komen. En dan kunnen we dat de komende dagen afronden. Ja, advocabo is tot nu toe tegen. Hoe moeilijk is dat voor u? Da nou, dat is voor mij persoonlijk niet moeilijk, want democratie werkt zo. Maar uh, de advocabo is niet tegen. Uh, ze hebben een aantal vraagpunten. En uh, ik verwacht dat we daar in de loop van de dag gewoon... goede argumenten tegenover kunnen stellen van wat we doen... en wat ons nog te doen staat. Nou ja, Abfacabo heeft tot nu toe gezegd, het is nog niet af. Dus er moet nog wat bij. Het land is nooit af. We moeten altijd blijven verbouwen. En dat geldt ook voor de FNV en de nieuwe FNV en de oude. En dat geldt ook voor de advocabo. En geldt ook voor het sociaal akkoord? Dat geldt ook voor het sociaal akkoord. Maar uh, nou ja, in tegenstelling tot... Ik ben geen dokter Wientjes. Maar uh, uh, ik uh, ben het wel met hem eens. Dat, uh, en dat ben ik ook met de heer Rutte eens. Die geweldig zijn nek heeft uitgestoken de afgelopen dagen... om dit akkoord uh, te bereiken samen met Ascher. Uh, en ik ben het volledig eens met... Uh, ...dat we nu uh, inderdaad met z'n allen de schouders moeten zetten. En dat de FNV daar nu ook uh, in dit sociaal akkoord een rol in vervult... ...en ook terugkomt uh, in de samenleving, ook op het niveau van de gemeentes. Maar daar kunt u met mevrouw Jorrit maar wel verder over spreken. Dat vind ik echt een groot, groot goed. En dat betekent ook... Dat de vakbond gewoon weer op de kaart staat. Niet omdat dat nou allemaal moet. maar nee. omdat dat voor het draagvlak in de samenleving van belang is. Ja, maar toch nog heel even terug naar die advocaten. Eh, heel veel verandering zal er niet meer in zitten, wat u betreft? Dus de eisen van de advocaten voor verandering? Die... Nee, kijk, dit, uh, dit akkoord is tot stand gekomen. Daar heb ik uh, goed contact over onderhouden. met uh, de voorzitters van de verschillende bonden. Het is nu verder aan de leden. Maar uh, als ik gisteren de peilingen. Uh, binnen, die ik binnenkreeg, ook vanuit één vandaag. Dat 75% ongeveer van de vakbondsleden dit akkoord steunt dan denk ik dat we daar met z'n allen trots op mogen zijn. En op dit moment heb ik alleen nog maar trotse FNV-kaderleden gezien. Dan gaan we nog wel heel even terug naar de geschiedenis van dit sociaal akkoord. We lezen vandaag ook in de kranten dat u met meneer Wintjes... eerder bij de formatie ook bent geweest. Uh, in oktober heeft u een aantal uh, punten voorgelegd... die eventueel in het regeerakkoord zouden kunnen worden opgenomen. Toen moest men daar niks van hebben, Rutte en uh, Ja, Eigenlijk bent u nu opnieuw met deze punten bij ze gekomen... en hebben ze het nu wel... Uh, Aanvaard, zou je daarmee eigenlijk moeten zeggen dat dat een fout is geweest in de formatie? Ik denk dat dat een prachtig onderwerp is om woensdag in het Kamerdebat uh, over te laten aan een ander parlement. En dat is de Tweede Kamer. Ja, maar hm. daar praat u niet mee. Ik lees vandaag in het FD <tus> dat Biesheuvel van MKB, die noemt dit een herstart voor het kabinet. Dat ondersteunt eigenlijk wel die reconstructie die ik nu, zet, nu net zeg. Ja, ik ben het daarmee eens wat Biesheuvel daarover zegt. Het is een herstart voor het kabinet. Nou ja, het kabinet moet zijn eigen dingen doen. Uh, de FNV is niet opgericht om uh, regeringen uh, te helpen aan draagvlak. Dat moeten ze in de samenleving en bij de kiezers verwerven. Uh, maar dat ze misschien niet al te handig van start zijn gegaan... dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. Ze hadden beter wel uh, uh, deze punten al kunnen aannemen... In het, in het oorspronkelijke regeerakkoord. Dan was dit niet nodig geweest. Nou ja, daar heb ik eerder van gezegd daadkracht zonder uh, draagvlak. Maar we hebben inmiddels gewerkt aan draagvlak... en ook met de huidige hoofdrolspelers aan kabinetszijde maar ook met support ook van de VNG, denk ik dat we dit nu gewoon kunnen presenteren. Natuurlijk zijn er nog heel veel zorgpunten, dat snapt ook iedereen wel. Maar ik denk dat een aantal mensen gewoon gesteund door hun respectievelijke achterbannen en kiezers... nu zeggen, stop het gezonder en ga door. Ja, meneer, meneer Heerts, tot slot nog even. Maandag komen alle bondsvoorzitters bij elkaar. Als zij ja zeggen tegen dit sociaal akkoord... dan bent u daarmee gewoon de kandidaat voorzitter voor de FNV, hè? Dat laatste is niet aan de orde en het eerste ook niet, want de bondsvoorzitters komen vanavond al bij oké okay, ergens op een plek in het midden van het land. Maar als zij ja zeggen tegen dit sociaal akkoord, dan is uw kandidatuur daarmee wel uh, rond? Dat is niet aan de orde. Of, of is u dan niet rond? Gaat u zich dan die, niet kandidaat stellen? Ja, het lijkt, mij, orde, dus lijkt oprecht, me... Op dit moment weet ik het niet en uh, u kunt het nog honderd keer vragen en het antwoord is op dit moment ik weet het niet. Dank u wel, Ton Heert. Graag gedaan, dag. Aan tafel, uh, nogmaals. Uh, Annemarie Jortsma, de voorzitter van de VNG... en burgemeester van Almere van de VVD is zij ook. En Eddie van Heijem en Arnold Markies, respectievelijk van het CDA en de SP. En ze zijn een financiële uh, specialist. Uh, voor de, uh, misschien toch wel goed om uh, met iets positiefs te beginnen. Want het is natuurlijk wel een prestatie die er geleverd is. Meneer Marquise, namelijk uh, die sociale partners... weer uh, uh, samen met het kabinet tot een soort eenheid is smeden. Wat bij de formatie vergift... Uh, is wat Ton Heerts toch ook wel een, als een fout noemt. Um, noemt u iets positiefs van dat sociaal akkoord? Nou, dat inderdaad in eerste instantie is uh, positief überhaupt dat ze eruit zijn, want dat werd ook nog wel eens uh, betwijfeld: of ze er samen uit zouden komen of er voldoende bereidwilligheid was vanuit uh, de vakbond. Uh, die is er dus. Um, ik denk dat een, een heel belangrijk punt uh, waar wij ook voor hebben gestreden, dat is uh, de flexibele arbeidscontracten. Uh, dat daar nu echt um, uh, nou, maatregelen voor zijn uh, genomen, uh, bijvoorbeeld de uh, nulurencontracten contracten die van de baan zijn, uh, dat, dat is echt een uh, enorm vooruitgang. Ja, en als u uh, in het ledenparlement van de FNV zou zitten, stel het je voor, uh, zou u dan ja zeggen tegen dit akkoord? Gewoon? Nou, dat is moeilijk. Omdat uh, sinds gisteravond uh, is er eigenlijk toch al een bom gelegd weer hieronder door uh, Rutte, die duidelijk heeft gezegd... Die vier, dat pakket van die 4,3 miljard... dat sturen wij toch naar Brussel op... einde van deze maand. Ja, en dan is de vraag van... dan zeg je nu wel niet... Uh, oké, okay, we doen die bezuinigingen niet... maar dan wel in augustus of ja. september. Je noemt dat een grote voetnoot, uh, hè? In ja, de voetnoot nou, staat... Uh, uh, we doen die bezuinigingen even niet. Ja, dat is eigenlijk heel typerend. ook he, Om het voetnoot uh, te noemen, dat geeft het eigenlijk al aan. En... Um, ja, wat gaat er dan met die nullijn gebeuren? Dus eigenlijk, er is heel duidelijk afgesproken tussen de sociale partners... en ook gezegd tegen het kabinet van, uh, dat moet, die bezuinigingen, die moeten van tafel. Dat betekent dus inderdaad dat je niet aan die 3% norm kunt houden. En um, ja, die zijn nu eventjes van tafel en zometeen uh, liggen ze er weer op. Ja, dus zou u niet ja zeggen. Als u in dat parlement zou zitten van de FNV, begrijp ik. Zou, ik zou uh, in ieder geval zeggen, wij willen hier keihard duidelijkheid over... Mm. dat uh, dit niet is mm. wat we naar Brussel mm. opsturen. Dat is ook wat u woensdag gaat zeggen... als het echte parlement, het Tweede Kamerparlement, erover praat. Uiteraard, want ja. dit was wel onderdeel van de afspraken... Ja. Dat, die dat het bezuinigingspakket ja, ja. van tafel zou zijn... omdat je daarmee de economie stuk bezuinigt. Dat zeggen nu ook zelfs de VVD-prominenten... om maar weer even op die ja. mastodonten ja. terug te komen. Ja, ja. Nee, maar mevrouw mij is geen mastodont... maar wel een VVD-prominent. <lacht> nee, Waarom op kom dit moment op... even niet, want ik zit hier nu echt namens de VNG. En oh, dan, ja. dan ben voor... ik toch echt breder vertegenwoordigd. Oké, okay, u heeft voor vandaag even het lidmaatschap ja. opgezegd. Nou, In elk geval voor dit gesprek even. Voor dit gesprek. Ja, Eddie van Heijm toch ook even... proberen het eens... Uh, uh, iets positiefs zeggen over dat sociaal akkoord? Nou, voordat ik, we bij uh, de bom terechtkomen. Ik zou twee dingen willen, uh, willen noemen. In de eerste plaats toch. Kijk, uh, de polder was volgens velen dood en begraven. En uh, dat had ook met de situatie binnen de vakmond zelf te maken. Uh, verdeeldheid, uh, onderling uh, conflicten. En ik vind het echt een prestatie uh, van formaat... dat het heerst is gelukt om toch uit die bijna puinhopen zou ik willen zeggen, maar uh, uh, zich te mengen in het uh, maatschappelijke en politieke debat en niet alleen op de lijn van het actievoeren te blijven hangen, maar echt compromisgericht uh, tot zaken te komen met werkgevers en het kabinet. Uh, en zo, zo zien we traditioneel natuurlijk de polder graag als, als een verzameling partijen die ook meedenkt met oplossingen en niet alleen maar zich keert, zoals we heel veel in Zuid-Europese landen zien, uh, tegen um, maatregelen, alleen maar actie voert en zich uh, van vervreemd. Ja, dat is positief heerst. maar noem eens iets positiefs over het kabinet. Nou, het, het, het tweede is toch wel dat um, hervormingen waar al jarenlang over gesproken wordt, ik ben zelf ook jarenlang woordvoerder, sociale zaken, uh, geweest, dat daar nu wel met de vakbond, met de FNV, SCNV en met werkgevers... overeenstemming over is bereikt. He, daar kun je natuurlijk, we hebben over een hele hoop dingen nog vragen... over de uitwerking, over de timing... over de financiële, uh, de financiële uitwerking en consequenties. Maar dat er over die hervorming... dat er een handtekening ook van de vakbond staat... onder hervorming van ontslagrecht, WW, oh, arbeidsmarkt... Maar dat gaat nu nog voorlopig niet door. Nee, dat nou is ja, pas in 2016. Ah, u vroeg mij ja, wat, nee, nee. te beginnen met de positieve ja, kant. En zwaar, dat, is, dat, dat, dat, dat is niet eerder gebeurd. Althans... Ja. Uh, het aanbod lag er bij het begin van de kabinetsperiode. Ja, ja. Uh, toen zijn ze met een, een soort bravoure van start gegaan. We hebben niks en niemand nodig. Hm. Ja, dat tij is inmiddels wel, uh, wel gekeerd. Um, maar ik denk toch dat, uh, ja, dat dat de winst van het akkoord is. Ja, mevrouw Jortsma, uh, uh, Merkisti noemt net toch dat het... Uh, en we horen wat positieve dingen, maar dat er toch ook weer een bom onder ligt... en dat er een voetnoot bij staat. We hebben wel iets afgesproken om even dat bezuinigingspakket te schrappen. Maar aan Brussel laten we wel weten dat, uh, dat we er in principe uh, wel mee doorgaan. Nou ja, vindt u dat duidelijk, dat punt? Nou ja, wat ik ervan begrepen heb, is dat het uitgesteld wordt om zeg maar, de kans te geven... juist. Een beetje dat uh, hernieuwde Elan. Uh, een, een De plek economie weer een beetje te laten. En groeien. Als dat het groene waas. Nou oh ja, op het moment dat uh, er weer cijfers uit het CPB komen rollen, want zo werkt het in dit land... Mm -hmm. uh, dat de economische groei uh, beter wordt dan uh, op dit moment... dan is ook het bezuinigingspakket volgens mij uh, mogelijk niet nodig. Dat is eigenlijk de gedachte. Zo heb ik het begrepen. Ja. Um, ik, ik vind het ook wel heel bijzonder, uh, voor de VNG redelijk nieuw... dat wij maar liefst veertien keer genoemd worden in het akkoord. Ja. Ik vond wel, wat Ton Heert zei over de betrokkenheid van de VNG... Um, um, wij moeten nu, vanaf nu, uh, zowel met het kabinet... Um, als met uh, werkgevers, werknemers, zeer intensief in gesprek... over de precieze consequenties van wat ze afgesproken hebben. Want ja. voor de gemeente zijn er grote consequenties. Wat, schets dat eens. Want wat is dan de rol van de gemeente in, de, in deze kwestie? Nou, er ligt een participatiewet op dit moment. Uh, ik dat is een, dat een wet ik, waarmee geregeld wordt dat ja, mensen met een arbeidsmarkt En daar was het aan de, aan de bedoeling van dat uh, zeg maar een grote decentralisatie naar de gemeente gaat... waarbij wij verantwoordelijk worden uh, voor, uh, voor de, zeg maar het onderkant van de arbeidsmarkt... Uh, en ook voor het sociale deel daarbij horend. Uh... Ja, heel, heel even, want niet iedereen ja. snapt dat meteen. De onderkant van de arbeidsmarkt, dat zijn de mensen met een... Nee, dat zijn dus de mensen in, de, in, de, in de, de sociale werkplaatsen. Die vallen op zich al onder de gemeente, maar helemaal gereguleerd vanuit de Rijksoverheid. Um, de Waar jongens, uh, dus de jonge mensen... Jong de, gehandicapten? Jong gehandicapten, die, die vallen eronder. Um, um, en ja, het, zeg maar het, het, het arbeidsmarktbeleid op zich. Ja. Uh, en, en met name rond uh, beschutwerk en de sociale werkplaatsen... en mensen met een vlekje naar de arbeidsmarkt toe brengen... Ja. Daar ligt de, die wetgeving ligt klaar. Ja, dat dus uh, maar dat de gemeente te beleidsvrijheid, en als ik het akkoord goed lees weet ik niet helemaal zeker... of die beleidsvrijheid zo groot blijft als die is. De goede kant ervan is... en daar ben ik echt heel tevreden over... en dat vraagt dus ook weer om een invulling... met werkgevers en werknemers... is dat de werkgevers veel intensiever betrokken worden. Uh, zelfs bestuurlijk betrokken worden, zo begrijp ik. Maar wij hebben voorlopig wel over de teksten... heel, heel veel vragen. Omdat het een zeer grote wijziging... van die wet met zich mee gaat brengen. Ja, en daar, dat is voor gemeenten zo langzamerhand... wel een beetje ingewikkeld antwoorden, Want... Ja. Dit is de derde keer dat het ja. wijzigt. En krijgt u er ook uh, geld voor? Nou ja, dat is dus ook de vraag. Er zitten, heb ik gezien in het dekkingsplan, wel elementen van stukjes dekking. Maar of dat ook precies genoeg zal zijn? Nou hebben we overigens net met het kabinet afgesproken... dat er een onderzo onderzoek komt naar de risico's van de decentralisatie. Het mag alleen geen geld kosten, maar nou, het, het onderzoek, onderzoek komt er. Nou, het ja. komt er. Uh, en dat wordt ook ingevuld. En ik, eerlijk gezegd, na gisteren, zeg ik... Dat is nou wel heel erg nodig dat het ook gebeurt en ook goed gebeurt. Want eh, kijk, gemeenten hebben geen eigen bronnen van inkomsten behalve de OZB. En die is ook nog aan allerlei grenzen, grenzen eh, eh, gesteld. Gebonden. Dat betekent dus op het moment dat wij grote risico's lopen in dit soort portefeuilles. Het gaat over echt groot geld. Ja, dan moet de gemeente dus vervolgens uh, dat op andere taken gaan bezuinigen. En dat kan helemaal niet meer. Ja, als ik u zo hoor, maakt u zich eigenlijk grote zorgen. Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, ik ben heel blij met het feit dat er een akkoord is. Hè. Daar geen misverstand over. En ik hoop, hoop ook echt dat het teweeg brengt wat het teweeg moet brengen. Namelijk dat we met elkaar weer eens een beetje gaan uh, vrolijker worden. Want ik word ook niet goed van het gesomber, Terwijl ik denk, als ik om me heen kijk... gaat het gelukkig met heel veel mensen goed. En ik, ik hoop alleen dat, eh, dat niet de aantallen werklozen nog groter worden. Want dat is een groot probleem. Ja. Dus wij moeten hard aan de slag nu met het kabinet... om die duidelijkheid te verkrijgen. Ja, Maar u heeft wel dat akkoord van tevoren uh, gezien? U nee, heeft, uh, ik heb, uh, elementen hebben wij gehoord. En daar hebben we reactie op gegeven. En verder hebben wij het niet gezien. Dus hebben we ook pas vrijdag... Uh, op donderdag was het, hè? Uh, de tekst van het akkoord gezien. En wij hebben vrijdag gisteren dus een, ja. groot, een analyse gemaakt van... wat is er nou voor probleem? Nou, ik denk dat we... Ja, we hebben heel veel vragen. En die moeten we echt binnenkort met het kabinet samen beantwoord ja. zien te krijgen. En ook met werkgevers en werknemers. Ja. Vragen waar ook een lichte waarschuwing in doorklinkt. Nou ja, het, het lastige is als je de tekst van, van het akkoord leest op dit onderwerp... dan is het allemaal goede bedoelingen. Hm. Um, maar ik krijg een beetje het beeld dat er wel weer heel veel um, keuringen, um, uh, of, uh, indicaties uh, bij te pas komen. Terwijl wij juist bezig zijn met een plan waarbij je zegt... nee, we gaan gewoon naar de mensen kijken. En niet naar wat ze niet kunnen, hmm. maar vooral naar wat mensen wel kunnen. En dan moet je niet lastiggevallen worden... Door keuringen, waar alleen maar gaat altijd over wat mensen niet kunnen. Je zou eigenlijk hopen dat uh, dezelfde zorgvuldigheid... die men heeft geprobeerd bij dit sociaal akkoord aan de dag te leggen... ook bij het bestuursakkoord met de decentrale overheden... aan de dag zou zijn gelegd, want dat is al eerder afgesloten. Maar ja, daar zitten nog zoveel van dit soort onduidelijkheden Zeker. ook in. Omdat de stapeling van wat er nu op gemeente afkomt... Hè, we hebben het hier over de participatiewet, maar het gaat ook om de zorg. Het gaat om jeugdzorg. De jeugdzorg. Het gaat om uh, de verantwoordelijkheid voor de inkomenscompensatie... voor chronisch zieken. Uh, en dat in een situatie waarin gemeenten steeds meer bezuinigingen voor hun kiezen krijgen. Uh, vaak ook nog met problemen in hun grondbedrijven uh, zitten. Uh, ik denk dat die stapeling, dat, ja, dat we daar echt heel scherp op moeten zijn. Omdat je, als je niet uitkijkt, daar uiteindelijk de mensen de dupe van worden die straks allemaal afhankelijk worden van die gemeentelijke uh, zorg. Oh ja, maar goed, ik vind, ik vind dit akkoord is gesloten tussen uh, werkgevers en werknemers. En uiteindelijk heeft ook uh, de Rijksoverheid zich daarachter geschaard. Dat betekent dus dat ons eerste gesprek natuurlijk is met onze minister, zal ik maar zeggen, op dit terrein. En dat is de minister, de staatssecretaris van Sociale Zaken. Rond de Participatiewet en we hebben gelukkig over het andere deel hebben we met het kabinet inmiddels overeenstemming over dat het onderzoek gewoon gaat gebeuren conform de wens over het ja, van ja, de tweede Kamer. Ja, ik denk die denk staat. Er zitten risico's in heeft. zitten, maar dan ja. moeten uiteraard ook wel consequenties Zeker. kunnen worden. Heb ik me ook met als de, de heeft, het, uh, nou, dat is als het niet onderzoek vervolen. oplevert van, ja. nou, er zijn wel grote risico's, maar we doen daar verder Precies. niks aan. Ja dat, is, ja, dat kan natuurlijk niet. Meneer kies, deelt u de zorgen van mevrouw Jorisma? Ja, er komen heel veel zaken op de gemeente af. Het is vaak dat het kabinet zegt van we verplaatsen zaken naar de gemeente... maar dan zit er vaak nog wel een enorm bedrag bij wat eraf gaat En dat, dat, dat loopt in de miljarden. Uh, met name de zorg voor ouderen. Um, ja, dat is, dat is iets waar we ons uh, heel erg zorgen over maken. Maar, maar laat ik maar. Als, maar ja. als ik dan ook kijk inderdaad naar die, die participatiewet... die er dan is gekomen... Um, ja, nog steeds er gaan heel veel sociale werkplaatsen verdwijnen gewoon. En daar was altijd het argument... of althans, daar is het nieuwe argument gekomen van Samsung van uh, maar, dan komt er wel een kwotum. Voor die, uh, maar Dat quotum dat is, dat is, ja, is losgelaten nu. Het is dus nu ook losgelaten. Nou, het is niet dus losgelaten. Hè? Ja, maar het, is nou, nu, het is vrijwillig. Het is vrijwillig. En dan was dan een, dan was dan een verplicht quotum. En dat is nu ook vrijwillig, waar. Waar. Is nu ook vrijwillig ook Het Het blijft als een zwaard van Damocles ja. erboven hangen. En de eerlijkheidsgebied waar ik heel bang voor was bij het quotum. Dat is dat ze het gewoon afkopen. Want het gold alleen maar voor de grotere bedrijven. En ik hoop dat nu uh, uh, wat nu afgesproken is. Dat dat ook echt tot een oplossing lijkt. Want dat leidt tot betrokkenheid van die bedrijven. En dat moet nu wel gebeuren. Overigens zitten er ook in daar nog wel heel veel vragen. Want blijkbaar moeten ze er nu gekoppeld aan de arbeidsmarktregio's ook die bedrijven georganiseerd gaan worden. Dat is op dit moment bepaald niet zo. Dus daar zitten ook nog wel heel veel haakjes ja, en ogen. Het, het, het, ja. En tegelijkertijd vind ik ook... en daar moeten we het wel... wij waren heel enthousiast over de drie decentralisaties... omdat we het heel erg eens waren over het feit... dat nu heel vaak mensen geconfronteerd worden... met allerlei soorten regelingen. Uh, met allerlei soorten mensen die zich daarmee bemoeiden. Daar zitten enorme overheids op. Ja. Dus op zich hebben wij steeds gezegd... wij kunnen, denken we, met een beperkter budget... Uh, dan het Rijk het tot nu toe heeft georganiseerd in al die kolommen... Ja. kunnen wij mensen beter behandelen. Maar daar zijn wel grenzen aan. En daar zit natuurlijk het debat over. Ja. En, dat, dat... en stel nou dat daar straks niet opnieuw... of dat daar niet uh, geld voor uitge uitgetrokken wordt. Wat doen de gemeenten dan? Nou kijk, uh, het is heel simpel. Wij hebben altijd gezegd... Uh, het Rijk moet duidelijk maken uh, uh, waar de, zeg maar, wat voorzien wordt. Welke voorziening ja. er is. Althans, waar mensen recht op hebben. Uh, en als het op minder is dan nu dan moet dat ook heel helder zijn. En dat, heeft overigens, dat is ook gezegd door het kabinet. Daar kan niet ontkend worden dat dat ook uh, aangekondigd is. Um, en vervolgens, moeten wat wij kunnen uitvoeren... moeten we wel de middelen voor krijgen. En wat als omdat niet? Dat, nou ja, dan hebben we een probleem. Ik maar kan het niet anders zien, maar dan hebben we ook het parlement voor die Want Merk Ik is. vind dat wel heel makkelijk, dat... Tuurlijk, uh, er is wel gezegd van uh, als het niet gebeurt... dan gaan we dat in de toekomst ja. wettelijk regelen. Ik heb dat op een aantal andere zaken ook meegemaakt. Met de woekerpolissen die eind wat eindeloos is, heeft voortgesleept. We gaan het uiteindelijk regelen. Of met uh, bonussen, uh, salaris van bankiers. Wat hmm. eindeloos maar wordt uitgesteld. En dan gaan we het uiteindelijk eens regelen. Ik, uh, ja... Die 100.000, uh, dat klinkt heel veel. 100.000 heb Dus in 2026, dat is, dat is nu de afspraak. Maar ik zeg, ik he, dus, tegen die tijd is het de vraag of men dan niet alweer met wat anders komt. Je ziet hoe snel dit kwotum, ook weer uh, wat eigenlijk compensatie was, hoe snel ik, dat alweer van tafel is. Maar ik heb begrepen dat het kwotum gewoon ook in de wet komt te staan. En dat het al in 2017 ingaat als men niet aan de. Dan gelden de cijfers. Precies, opdoet. want dan moet we wel even uitleggen ja. dat er dat er niet een niet in zit. Niet zijn. Ik, Ja, kom, ik ben maar daar ook wel voor, hoor. Want ik bedoel, wij zijn waar natuurlijk. Waar bent u voor? Nou, dat, dat het wel ergens blijft staan. Uh, kijk, gemeenten hebben heel erg behoefte aan dat ook werkgevers serieus mee gaan kijken. Om, en ook gemeenten als werkgever, overigens. Ja. Mag ik zeggen, het Rijk als werkgever. Maar even, maar, ook. maar even om in de om reden Mensen te met vallen. een handicap in dienst. Te uh, hoe houdt u. U vindt echt dat er een lijstje moet komen? Want nu is er afgesproken. Dat werkgevers. een getal afgesproken. Uh, een getal is afgesproken van 100.000. Ja. Ja, dat moet gehaald worden. Ja, maar dat gaat in een opga opgaande dat lijn. En dat begint met een bepaald aantal in 2014, 2015, 2016. Precies, maar dan moet ook. Als op het een... in 2017 dus dat getal niet gehaald wordt, wat dan afgesproken is, dan zou het quotum alsnog worden ingevoerd. Ik snap dat werkgevers op zich daar tegen zijn, ja, maar ik zou vind maar dat extra ja, maar het is wel administratieve drukte. Ja, dat weet ik niet, want dit ik, kijk. Ik vind dat we ja. maatschappelijk gezien en ook bedrijven er groot belang bij hebben dat mensen met een vlekje gewoon in bedrijven aan de slag komen. Ja, maar goed. Uh, maar en, hebt... en als dat niet gebeurt, maar, dan, dan vind dan, ik ook dat de overheid daar uh, wel iets over mogen doen. Uh, mensen, je hebt het vaak uh, over jongeren, maar ook ouderen met uh, lichter of zwaardere beperkingen. Je moet daar maatwerk op, op loslaten. Je moet zorgen dat er geschikte arbeidsplaatsen uh, zijn. Uh, um, in dat opzicht is natuurlijk een uh, quotum ook eigenlijk een soort uiterste redmiddel. Zeker. Voor als je uh, inderdaad die te, uh, de, het gevoel hebt dat het allemaal te verblijvend is en die opdracht niet serieus uh, wordt opgepakt. Klopt. Dus op zichzelf kan ik me heel goed voorstellen dat je toch echt probeert om werkgevers mee te krijgen. Want je hebt het vaak over mensen in het midden- en klein bedrijf, die moeten het er ook gewoon bij doen. En je wilt uiteindelijk ook bereiken dat mensen daar duurzaam aan de slag komen. Ah, ja, en maar, niet... maar vandaar we dus we, was aanvankelijk dat quotum afgesproken, verplicht. Die verplichting is nu losgelaten. Heeft u er vertrouwen in dat het op deze vrijwillige basis hmm. wel gaat? Ah, ja, gebeuren? wij hebben. Uh, de vraag is, vertrouw je een afspraak die sociale partners maken ja, of daar niet? Gaat daar gaat het om. Nou, en ik denk dat als, we werkge als werkgevers nu zeggen... wij verplichten onszelf om, om die rol op te pakken... Ja, dan moet je dat de kans geven. Want uiteindelijk heb je e e e e het reeds baat bij die werkgever. Het gaat niet alleen maar om het vertrouwen van, uh, tussen de sociale partners. Het gaat ook om, uiteindelijk moet die wet er dan komen. Dus dan stel ik ook voor, laten we nog voor de zomer die wet alvast maken zodat die, uh, en die gaat dan misschien pas in 2017 in... maar dan weten we in ieder geval wel dat hij komt... en dat hij nee. niet op, op een gegeven moment nee. over een paar jaar... opeens weer van tafel is. Nee, hij gaat natuurlijk niet in als men zich aan zijn verplichtingen houdt. Ja, nee, en de eerlijkheidsgebied waar ik wel heel blij om ben... want dat vond ik slecht aan het kwotumsysteem, zoals het vastgelegd was... dat was dat het alleen gold voor bedrijven met 25 werknemers ja. of meer. En ja. ik denk zelf... En dat is eigenlijk ook door Hans Biesheuvel al wel erkend. dat het midden- en kleinbedrijf. dat vaak een veel betere plek is, is voor mensen met een, met, een, met een handicap. dan het echte grootbedrijf. En mm. ik vind dus ook dat alle bedrijven daar mee horen te doen. Dus die ook kleine bedrijven hebben maatschappelijke rol. Dus verantwoordelijkheid. die grens van 25 personeelsleden, dat moet eigenlijk weg. Ja. Nou ja, die gaat weg. Want in principe is nu ja. gezegd dat alle bedrijven gewoon Precies. die rol mee gaan spelen. Ja. En ik geloof ook echt dat dat, dat ook kan. Ja. En daar zou ik heel graag met, met werkgevers en werknemers. Ja. Je ook je ook heel snel mee aan de slag Het gaat natuurlijk heel erg over de aantallen en dat yeah. is belangrijk, maar het is juist bij deze groep zo ongelooflijk belangrijk dat je ook aandacht besteedt aan de voorwaarden waaronder Zeker. mensen worden ja. geplaatst. Want echt uh, uh, anders bereik je alleen dat ze er een tijdje uh, zitten, weer gaan roleren. Want dat grootste probleem is niet dat er te weinig plaatsingen zijn, maar eerder nog dat de, de korte duur van de arbeidsrelatie tussen ja, jongeren met een, een plus beperking wat, en daar ben ik nou ja werkgevers. goed, daar vind ik dat we met werkgevers, en werknemers snel over rond de tafel moeten, ook op basis van de exegees van het akkoord. Het moet ook op een makkelijke manier. We hebben ook soms de regeling. Zo ingewikkeld gemaakt ja. Dat, ja, dat zeker het... een MKB er, er ja. niks mee kan. Ja. Nou, en, en, nou, daar zit nu een beetje een spanningsveld, naar mijn gevoel, tussen wat er in het akkoord staat ja. en de wens. Eh, het, het zou kunnen zijn, maar ik zeg het nadrukkelijk: het ja. zou kunnen zijn dat als we niet oppassen, men door de afspraak het zelf weer ingewikkelder heeft gemaakt dan nodig. Nou, ja. daar moeten we het met elkaar over Want hebben. Want dat akkoord, is, dat moet je wel een paar keer lezen. Nou, het, is, het, is, het is op het terrein van participatie een heel ingewikkeld akkoord, vind ik. Ja. En, uh, nou ja, wij gaan uh, aan de slag. Uh, en ik bedoel, de wethouders uh, op dit terrein. Uh, die zijn zeer betrokken, zijn heel hard bezig. Uh, die moeten daar ook volop bij betrokken worden, want die moeten het straks uitvoeren. Ja. Um, uh, maar het vecht wel een heel intensief gesprek. zowel met het kabinet over de regelgeving, daarna dus ook ja. met de Kamer. Ja. als met werkgevers. Ja, nemen. maar één ding wat u toch ook heel uh, nadrukkelijk laat merken. is: van, er komt veel op ons af. Zeker. Uh, op de gemeente. Uh, wij moeten daar ook middelen voor krijgen, want anders gaat dat niet lukken. Zit er ook iets in uh, van afschuiven van het kabinet? Doen jullie het maar, wij bemoeien ons er niet mee? Nee, ik geloof oprecht dat uh, in het kabinet... Uh, dat geldt uh, zeker voor de ministers en uh, staatssecretaris die erbij betrokken zijn... want dat zijn allemaal mensen die hun roots in het lokale bestuur hebben nee. dan wel zelf... Eerdere wetgeving heeft, hebben we gedaan met goed succes. Laten we eerlijk zijn. Rutte heeft, toen die staatssecretaris was, op een fantastische manier ja. de wetwerk en bijstand Bij gedecialiseerd. Dat heeft er ook toe geleid, en dat wil ik nog wel opmerken, ja. dat er gewoon minder mensen van een uitkering afhankelijk zijn geworden. Doordat ze eerder aan de slag zijn gebracht. Nou, dat is. En Jetta kleins, maar is wethouder sociale zaken geweest ja. in de grote stad? Ja. Hij weet dus heel goed van de materie. Ik wil het even wat gaan verbreden. Laten we het even hebben over de financiering van het akkoord. Want we hebben het nu over uh, één aspect daarvan. Maar vorige maand werd nog aangekondigd bezuinigingen van meer dan 4 miljard. Want dat was nodig. Uh, die lijken nu in ieder geval tijdelijk van de baan. Tot augustus. Als blijkt dat de economie dan een beetje is aangetrokken, dan hoeft dat misschien niet meer. Ik heb begrepen dat we 2% moeten groeien. om ervoor te zorgen dat die uh, bezuinigingen helemaal van de baan zijn. Meneer Van Helm, nou, heeft u daar vertrouwen dat zei, in? Dat is nieuw, want dat is precies een van de dingen waar we naar hebben gevraagd. in de serie schriftelijke vragen die we als oppositiepartijen ook samen hebben ingediend. die voor maandag moeten beantwoord moeten zijn. Want ik begreep ik moet... het uit een berekening in het FD. Oh, vanmorgen. nou, dat, dat, dat lijkt mij uh, uh, erg optimistisch. 2% groei. Uh, want Toen de 1,25% waarop het regeerakkoord gebaseerd is, wordt al bij lange na niet uh, gehaald. Nee, en kijk, hier uh, moet ik zeggen, tasten wij nog heel erg in het duister van wat nou eigenlijk de afspraak is. Uh, Arnold Marquise had het er eigenlijk net al over. Want in de tekst van het sociaal akkoord staat, en ik heb het ook nog even nagelezen... gewoon echt, die 4,3 miljard, het kabinet besluit daarvan om um, daarvan af te zien. Zo letterlijk staat het ja. er. Er wordt dus van ja. afgezien, het is dus geen onderdeel meer van het beleid. Ik begrijp niet hoe je dan tegelijkertijd wel in het officiële document... wat naar Brussel wordt gestuurd, uh, he, wat het programma ja. moet zijn voor... Uh, hoe breng je je overheidsfinanciën in dat orde, je... hoe je dan die 4,3 miljard moet ja. laten staan. En hoe noemt u dat? Nou, het kan niet allebei waar zijn. Uh, dus ik ben in grote verwarring over wat nu het kabinetsbeleid op dit nou, dat is. is nou, dat is dus een vraag aan het kabinet, hè? want inderdaad staat er heel duidelijk. Hè? Het kabinet haalt het bezuinigingspakket van 2014 van tafel. Daarmee verdwijnt onder meer de nullijn. Dat gaat dan ook over ja. de mensen die in de zorg werken. Maar het pakket is van taal. Waar staat u eigenlijk als CDA? Nou, wij hebben uh, uh, aangegeven dat wat ons betreft natuurlijk uh, het uitgangspunt... dat de overheidsfinanciën op orde moet uh, worden gebracht, dat dat wel uh, overeind moet staan. Nee, maar uh, u zegt, het, het, het, het, je moet kiezen in dit geval. Er is een akkoord... Uit dat akkoord blijkt dat je, je op dit moment even niet aan die 3% kan houden. Maar er is wel een akkoord en dat gaan we proberen succesvol te maken. Ja, waar staat u? Het, het, het kabinet um, heeft op geen enkele manier nog duidelijk gemaakt... Hoe, nee, maar uh, op, op welke, welke maatregelen zij op onze steun wil gaan rekenen. We weten dus nog niet eens wat nee, maar, het kabinetsbeleid is. Nee, op waar dit staat punt. u? Ja, wij staan uh, op het punt dat wij uh, uh, uh, een afweging moeten maken. Ja, dat snap ik Of wij, ja, een, een, kabinet ik het nemen, of wij een sociaal akkoord en afspraken die er worden gemaakt wel of niet steunen. Maar wij weten nee, de strekking u, van die afspraken. Uh, wat, vindt die als, we nog niet. wat vindt u als CDA? Er ligt een sociaal akkoord. Betekent dat als je dat uitvoert, dat je die bezuinigingen even in de la opbergt. En die 3% even die 3% laat. Dat zijn twee verschillende ja, dat vragen. Omdat dat aan de ook. ene kant wordt gevraagd... Uh, zijn, zijn de richtingen waarin de, het sociale korte oplossingen zoekt... kun je daarin meedenken? Dat willen wij graag doen. Maar het, de vraag of je op deze manier... Uh, de financiële consequenties op de lange baan moet schuiven... wat wij niet willen, is dat we straks in uh, augustus... opeens voor een pakket komen ja, te staan... Ik. Maar wat Kees eigenlijk probeert te, te, te achterhalen bij u... is: zou u akkoord gaan met een tekort boven de 3% volgend jaar? Nou, ik vind het echt nog te vroeg om erover te oordelen. Omdat okay. wij eerst inzicht proberen te krijgen. En wij moeten daar ook... Uh, kijk, het akkoord ligt er net. Wij spreken daar dinsdag met elkaar over in de fractie. Wij proberen uh, een inschatting te maken... van wat überhaupt de consequenties zijn op dit moment. Want dat weten we niet. Uh, het kabinet laat er namelijk zelf onduidelijkheid over bestaan. Wij niet. Mm. Zij zijn degene die oh. met deze oplossing uh, komt. Nee, zij, zij regeren, even voor de goede orde. Ja. De regering nee, regeert, het is, uh, de Dit Kamer is precies wat proberen. mensen thuis uh, soms vervelend vinden aan politiek. Het is gewoon op dit moment een keuze. Je bezuinigt en dat gaat ten kosten van dingen... of je hebt een akkoord ja, het, waardoor je niet kan Het is wel gebaseerd op een, op een regeerakkoord... Waar natuurlijk, uh, waarop wordt voortgebouwd, waar ja. ook keuzes en aannames in zitten... die niet de onze zijn. Nee, en dat en waar, is, die uh... het voor ons ook niet eenvoudig maken... om bijvoorbeeld als steunwoord... Wordt gevraagd voor een nullijn. Ik noem maar even een voorstel. Mm -hmm. hè? Dus ja. het kabinet zegt, willen jullie een nullijn uh, steunen in de zorg of in het onderwijs? Wij hadden die nullijn in ons verkiezingsprogramma staan. Maar we zeggen erbij met een lastenverlichting. Uh, en met een ja. programma wat veel beter perspectief bood... op het scheppen van werk en banen. Ja. En in dat perspectief vond ik dat verdedigbaar. Als oh. mij nu wordt gevraagd, ja, stem maar even in met een nullijn of met een lastenverzwaring met het zonder dat... Van van de zonder zonder dat sorry? En met het loslaten van de nullijn nu. Ja, nou ja en, en wat dan in één keer ook weer een gat van 4,3 miljard veroorzaakt. Ja, ja, dan, ja dan vind precies. ik het heel lastig om daar nu van te zeggen. De nou, die indruk uh, had ik al wel dat u het heel lastig vond. Ja. Om daar... ja. Ja. Dan, dan even naar Arnold Marquise, want uh, uh, de oppositie heeft gevraagd om een doorrekening van dit sociaal akkoord. Ik geloof niet dat de SP daar ook om heeft gevraagd. Althans, ik zag uw naam daar niet bij staan. Ja, bij die ja dat vragen. viel mij ook op dat. Maar daar hebben we wel om gevraagd. Uiteraard willen wij die doorrekening ook. Uh, dat, uh, maar ja, voor de, u is het vraag... ook nog onduidelijk... wat de consequenties zullen zijn van dit sociaal akkoord? Ja, uiteraard. En, uh, en, en we weten dus ook niet wat er met die 4,3 miljard gebeurt. En daarom is de vraag denk ik ook wel terecht aan uh, het CDA, omdat uh, men gaat wel ook op CDA een beroep doen. En want het kabinet die moet nou eenmaal met wisselende meerderheden uh, werken. Dus ja, wat dat betreft zou het eigenlijk wel fijn zijn om die duidelijkheid uiteraard wel te hebben. Of uh, CDA keihard vasthoudt aan die 3% norm. Want als je kijkt uh, van wa waarom, uh, waarom is dat nu van tafel gehaald, uh, wilden uh, werk, zowel werkgevers als uh, werknemers dat. Uh, ik denk uh, twee belangrijke zaken. Natuurlijk die, die nullijn, um, maar ook het, het feit dat dit de economie kapot zou bezuinigen. Ja. En als ze dan zeggen van, uh, nou wij denken dat dat, uh, dat is eigenlijk een beetje het, het, het mooi weerverhaal van Rutte, wij denken dat dat dan wel goed komt in de zomer, um, maar ja, als je dat zwaard van Damocles boven je hebt hangen. en jij weet dus uh, als uh, mensen die in de zorg werken, ambtenaren. van. nou, zometeen komt die uh, nullijn gewoon weer terug. Ja. Ga, je dan, ga je dan uitgeven? Maar, Waarschijnlijk niet. Dan haak je de hand op de knie. Want we hebben gisteren ook minister Ascher horen zeggen. Deze afspraken staan nu. Die zijn in beton gegoten. en die staan voor de komende tien jaar, wat mij betreft. Dus volgens mij is hij niet van plan om daar nog aan te tornen. Hey, maar goed, die nullijn. Uh, als, als die nullijn naar Brussel gaat. Dan heeft uh, in ieder geval het kabinet zich richting Brussel gecommenteerd uh, daaraan. En Dat dan zal het dus ergens dan, anders op bezuinigd moeten, dan moeten ze, worden. Ja, maar dan, dan is het dus dan is er blijkbaar een soort verborgen agenda. En dan, uh, dan moet er nog iets anders als een uh, ja, duveltje uit de doos komen in de. Uh, ja, bij. Uh, de ja. Ja. Ja. Dus, dus, dus duidelijkheid moet eigen? echt komende woensdag wel, wel komen, want ja. ik vind je moet wel ook weten uh, waar je op kan rekenen. En ik denk ook dat de, de, de ruimte om nog met iets anders te komen, naarmate de tijd voorschrijdt in het jaar, uh, natuurlijk uh, ja, alleen lastig. maar minder wordt. Ja. Want want dan zijn we er eens aan wij... om werkelijk die, posi die positieve flow ja. uh, op gang te krijgen, want waar ik nou ontzettend bang voor ben, is ja. dat het debat dus van de week alleen maar hierover ja, gaat, dat, uh, en dan gaan we weer ja. met z'n allen de put ja, in. Ja, maar, ja, dat precies. daar hoop ik, eerlijk gezegd, ook niet ja, op. Maar wat je wel even... krijgt, is dat. natuurlijk uh -huh. uh, is het heel goed om een positief verhaal te vertellen. Maar uh, op een gegeven moment worden mensen daar ook cynisch van. Als ze dat jaar in jaar uit horen, terwijl uh, werkloosheid uh, recordhoogtes ja. bereikt. er uh, nog nooit zoveel bedrijven failliet zijn gegaan. dan op een gegeven moment, je moet ook het realistische verhaal vertellen, ja. denk ik. Nee, maar daarom en is hetzelfde. Ook... Het, het ja. gaat ook een beetje om, van. op een gegeven moment je moet een discussie kunnen voeren. op basis van een pakket uh, wat er, wat ja. er ligt. Uh, wat wel of niet, inclusief die 4,3 miljard is. En dan weet je wat de uitgangspunt is ja. van het kabinet. En daar kun je vervolgens met elkaar aan het debat over worden. Maar nu heb ik het gevoel dat er op twee tonelen twee verschillende verhalen worden uh, verteld. En dat kan dus niet allebei waar zijn. En ik vind ja. echt dat het kabinet daarvoor voor, voor uh, woensdag uh, duidelijkheid heeft. Ja. Ja. Mevrouw Jorisma, u, u, u, u kijkt ook. zij zit echt tussen de beide heren in. Uh, u zegt nou, dat het dan toch maar weer woensdag niet hierover moet gaan. Maar dat we gewoon aan de slag gaan. En dat... oh, Positief... ja, kijk, Ik denk altijd, ik, ik bedoel, ik, ik, wij zijn nu bezig met de gemeentebegrotingen voor ja. volgend jaar. Uh, volgens mij worden de begrotingen pas in september behandeld. Ja. Uh, bij ons zelfs pas in november. Want dat doen we altijd nog nadat uh, ja. het Rijk zijn heeft uh, gepubliceerd. Althans. Um, dus je moet wel opletten. Ik heb zelf het gevoel dat we tegenwoordig misschien wel vijf keer per jaar... over de begroting van het jaar daarna praten. Ja. Ik weet zelf niet of dat nou het meest inspirerende een beetje voor veel. burgers is. Maar ja, Ik denk het eerlijk gezegd ja, niet. En bijvoorbeeld... door, wie, door wie komt dat? Want oh ja, het regeringsakkoord is natuurlijk wel al een paar keer uh, herzien. Jawel, en op, maar, nu, we hebben een ja. woonakkoord gehad. We hebben nu een sociaal akkoord. Het was onvermijdelijk dat we daar dus over gesproken Het over zeg maar, volgend jaar voor, voor, uh, voor uh, Brussel... Uh, die zullen ook on, ongetwijfeld omvatten met uh, mits dit, mits dat, ja, dan uh, en of. Uh, he. ja. En het lastige is dat het bij ons altijd weer eindigt... in een debat over het meest sombere scenario. Ja, maar is dat, uh, uh, komt dat niet, wacht, wacht even, kom, komt dat niet mevrouw Jorts. maar ook door het Centraal Planbureau? Want die Tweede Kamer die roept bijna elke ochtend bij het beginnen van de vergadering... we moeten het door laten rekenen door het Centraal Planbureau... wat toch veelal karakter heeft van waarzeggerij. Nee, vind ik niet. Uh, over het algemeen heeft het, uh, zijn, zijn, zijn zijn natuurlijk gebaseerd op modellen. Uh, maar Zis. die modellen zijn heel erg gerelateerd aan als er wel economische groei is, dan zijn er ook meer ja. inkomsten. En dat is ook heel Ja, ook maar het komt waar. ook heel vaak niet uit. Nou, en, en, natuurlijk niet, want ze kunnen niet voorspellen wat er. Nou, maar ze kunnen daar wel met al. scenario's. Daarom moeten we altijd opletten. Waar we het Centraal Planbureau voor gebruiken. Ja. En dat zijn risico-inschattingen. Dat zijn doorrekeningen van, uh, um, van bewegingen die je maakt in, in, in je begrotingen. En het zijn nooit, uh, zeg maar, het is geen berekening van hoe alles precies gebeurt. Want dat, wisten we dat van tevoren? Ja. Uh, dan leefden wij waarschijnlijk in, ook in een plan economie. En dat leven we niet. Nee. Nog heel even, Eddy van Heijm. Uh, uh, vandaag wordt er dus uh, gesproken in het ledenparlement van de FNV over dit sociaal akkoord. Stel nou dat inderdaad straks al die bonden ook zich hier achter scharen. Dan lijkt het me toch voor een partij als de Uwe. Mm -hmm. Die toch heel erg altijd in het uh, maatschappelijk middenveld ook geïnteresseerd is. En, en ook de, de steun daarvan graag ja. uh, ziet. Lijkt het me voor uw partij heel erg moeilijk om hier tegen te gaan stemmen. Nou ja, het, het feit dat euh, zeg maar, als er een breed gedragen akkoord ligt... zal inderdaad euh, een, een belangrijke factor zijn... die wij echt zullen meewegen bij het beoordelen van de voorstellen die er straks komen. Want laat de andere kant ook wel weer even welwezen. Op, op alle onderdelen, of het dan om de pensioenen gaat of de WW... Komen we er nog na de uitgewerkte voorstellen? Want moet ook de CER zelf nog met een uitgewerkt voorstel komen. Dus mm -hmm. ik kan niet nu zeggen wij gaan uh, nee. bij alles steken bij het kruis. Maar, maar het, het feit wel. dat er zo'n akkoord ligt, is een uh, gewichtig feit. Ja, dat is en dat, zeker dat, dat, waar. Dat lijkt me voor uw partij ook gelden, meneer Merkies. Want heel veel van uw achterban zit bij de FNV. Als men daar zegt we zijn akkoord, dan wordt het voor uw partij ook heel erg lastig om er nog tegen te zijn, hè? Ja. Nou, uiteindelijk maken we gewoon onze eigen afwegingen op op basis van onze eigen. Um, uh, ja, beginselen, maar uiteraard... Het scheelt uh, wel. Uiteraard uh, scheelt het. Ja. Uh, maar goed, het, dan, uh, er, zijn, er zijn nog heel veel onduidelijkheden. Ja, nee, dus, nee dat is, dat, dat is ja, ook plus, aan deze... Maar ook, ook het gemak toch even waarmee... Neem, neem, neem bijvoorbeeld de uh, onduidelijkheid over uh, de WW-duur. De WW, um, ja. Ja. Uh, dat wordt gezegd. Dat jaar. moet eigenlijk nog uh, dat aanvullende deel van die uh, 24 tot 38 uh, maanden. Dat moet nog worden geregeld in CAOs. Ja, dat moet dan nog wel gebeuren. Worden, dat moet nog wel gebeuren. Ja. Ja. Mevrouw Joris, tot slot: ziet u het uh, positivisme heeft nu een impuls gekregen bij monden van de premier? Ziet u nog een, uh, een gevaar uh, opdoemen? U suggereerde al een beetje dat uh, dat kamerdebat. Laten we het niet. Te... Nou ja, wij, gaan, wij, kijk, wij wachten wel even het Kamerdebat af natuurlijk. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, kijk, als het akkoord positief ontvangen wordt... ook uh, door de, uh, de leden van de FNV... Uh, ja, dan is dat waarschijnlijk toch wel uitgangspunt van het gesprek. Ja. En dan, uh, tegelijkertijd uh, ja, gaan wij natuurlijk vervolgens uh, zorgen... Uh, dat we samen met de partners die daarbij betrokken zijn... wel een, naar een, een, ook een uitvoerbaar systeem komen. Ja. Wat ook minder, en beter gezegd, geen perverse prikkels meer heeft. Want wij vinden zelf dat wat de huidige regelingen... vooral beroerd maakt en ook duur... is dat het heel erg perverterend is. En, en daar moeten we echt vanaf. Goed. De hoop is gesteld op de hoop en op het vertrouwen. Ja. En in de tussentijd roept het Nibbet ons... het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting... riep ons nog even op om vooral wat cashgeld ja. in huis ja. te halen. Ja. Ik ben daar heel ongelukkig mee. Oh. Dat zeg ik als burgemeester en verantwoordelijk voor, voor veiligheid. Want? Wij heel doen in nog? mijn gemeente niet anders... Dan te proberen mensen zo min mogelijk cashgeld in huis te hebben. Omdat dat risico van overvallen met zich mee... Ik hou een pleidooi voor het niet afschaffen van de chipknip. Oh. Dat ding moet gewoon blijven bestaan. Dan heb je gewoon op je kaart geld. En, en dus ook geen, geen cashgeld cash cash in, in huis gaan halen. Cash in okay. huis is het slechtste wat er is. Okay, nou, bij deze dus gedaan. Geen cashgeld in huis. Dat was de <laughs> laatste boodschap. <laughs> en dat onthouden we zeker. Zo gaan we het weekend in. Uh, geld weg doen, niet in huis houden. Eddie van Heijm, Arnold Markies en vooral Annemarie Jorts, Maar Dank. En daarmee uh, eindigt uh, onze aflevering Tros Kamerbreed. Straks na het NOS Nieuws het journalistieke onderzoeksprogramma van de VPRO. Argos heet dat. Daarna is het Tros er weer met In Bedrijf en De Autoshow. Kees en ik zijn er heel graag volgende week weer. Tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros. Dames en heren... Dit is een historisch moment. We gaan de crisis beteugelen. Kijk in augustus verder. Het bezuinigingspakket van 2014 is van tafel. Dat de crisis zeker per 1 januari 2016 beëindigd is. Dat moeten we maar afwachten. Dit is toch meer gokken op groei. En als wij dat afspreken, is dat ook zo. Maar die 3% die blijft heilig. Dus mogelijk komen we in augustus alsnog met een zware bezuinigingsoperatie. Als we er zo somber bij blijven kijken, dan gaat het inderdaad niet lukken. Dat doen een heel slecht akkoord. Dus dit kost geld. Maar als we nou allemaal vertrouwen, heel veel vertrouwen, vertrouwen uitstralen, dan komt het goed. We hebben dit akkoord. Begin maart had ik dit niet. En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 U krijgt een mooie rente van 2%, maar de blije lach van een ouderen is natuurlijk onbetaalbaar. Meer weten? Kijk op asnbank.nl. ASM Bank, voor de wereld van morgen. Vodafone introduceert Red Business. Dat is onbeperkt bellen en sms'en in Nederland en het buitenland. Zorgeloos online met 1 gig data in Nederland en 1 gig in het buitenland. Vervang een toestelservice, keuze uit verschillende smartphones. Oftewel... Smartphone uitkiezen. Klaar. All you need is Red Business. Het zakelijke alles-in-één abonnement voor uw mobiel. Kijk op vodafone.nl slash redbusiness. Power to you. Vodafone. Dit is Radio 1.